1 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naakte man die gisteren in een wegrestaurant in Tennessee vier mensen doodschoot, is vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden. Hij was op een plek waar het publiek niet mag komen, zegt de politie van Nashville. De 29-jarige man is nog niet gepakt na de schietpartij van gisteren. Er is een klopjacht gaande. Twee wapens van de man zijn gevonden, maar de politie houdt er rekening mee dat hij nog wapens bij zich heeft.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 Feyenoord wordt de komende middag gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Dat gebeurt in de Kuip. De festiviteiten beginnen daar om twee uur. Normaal wordt Feyenoord na het winnen van een grote prijs gehuldigd op de Koolsingel. Maar die is nu niet beschikbaar vanwege werkzaamheden. Feyenoord won de bekerfinale tegen AZ de afgelopen avond met 3-0. Daarna brak in Rotterdam een groot feest los. Trainer van Bronkhorst zegt dat met de bekerwinst het seizoen is gered.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 Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 23 april 2018, de dag dat de grote Pierre Courbois 78 jaar is geworden. Het is inmiddels twee minuten over één. Tot twee uur vannacht is dit namens de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke... De grote Pierre Courbois spreekshow. Technicus is Hans Beentjes. Lieke Kuiper neemt de telefoon aan. Print de mails uit. cleert met zieke media en webcam. En doet alles wat verder nodig is. Mijn naam is Prims Joram Sjoura En in de studio zijn naast de grote Pierre Courbois ook zijn zoon Barend Courbois. Zijn kleinzoon Boris Bot. En onze vaste man Paul Smigia. Die gewoon zodra hij niets te doen heeft. Omdat hij toch geliefd heeft. Hier even langskomt. Om ons een beetje lastig te vallen. Twitteren, Apenstaat, ZPP. Op 1 of zwarteprietpraat. Mails naar zwarteprietpraatapenstartpouwnet.tv. En andere mailadressen lezen wij niet, dus mailt u daar niet naartoe. Het telefoonnummer is 0800 1121. En ik moet van onze vriendin Hanna uh, Elisabeth Walstra even mededelen, luisteraars. Dat hier is hij. Haar lieve mensen van harte welkom op de opening van de expositie over paarden. Op 6 mei om 4 uur aan de Nieuwe Weg 3 te Leerwaarden. Dat is de culturele hoofdstad van Europa stichting zien. Dus noteert u zes mee. Vier uur, nieuwe weg 3, in Leeuwarden Stichting zien. De opening verricht door dochter anders Perry Perik. En uh, uh, jullie zijn allemaal van harte welkom. Perkoep, we gaan meteen, er zijn twee vrouwen aan de telefoon. Mag ik eerst uh, uh, te telefoon negen, alsjeblieft, uh, uh, uh, Ans. Uh, dan hoef ik niet te slepen, dat kan jij veel beter. Dat is mevrouw Tera van der Heuvel. Ja, het is alleen vrouwen. Uh, Tera van der Heuvel, nacht Hallo. Hi. Uh... Ik heb echt oh, ja. wel... Pierre, gefeliciteerd. Ik heb een associatie tussen vijf en Pierre. Sorry, wat zei u? Vijf, kwarts en Pierre. Vijf, vijf kwarts. Ja. Vijf, kwarts. Ja, dat is mijn, lieveling. ja. dat is mijn lievelingsmaatsoort. Ja. Tocht ik, nog ja. eens onthouden te ja. Omdat het een vrouwelijke maatsoort is. Ja, <laughs> ja. ik bedoel het Vertel. Ja. <laughs> ja, lekker ja. Ja. ja. Nou, onevencijfers zijn vrouwelijk. En evencijfers zijn mannelijk. Zie je in de architectuur oh, ik, ook, nou, hè? Een, een gebouw met uh, zes ramen is een, een mannelijk gebouw. En een, een gebouw met vijf of drie, vijf of zeven ramen is een vrouwelijk gebouw. En ik dacht altijd ja, maar, pier, dat ik in touch ik was met de vrouwelijke zeden. En ik ben van 4, 2. 62. <laughs> dus ik heb alleen maar voor 7 Ja, ja. ja. ja, pier, ja ik, ik kan ook. niet verder dan tot vier tellen. Ik doe altijd 1, 2, 1, 2, 3. Uh, sorry, heb ik even niet verstaan? Zeg het nog eens. Ik doe altijd 1, 2, 1, 2, 3. Want ik kan niet verder dan tot vier. Ja, de vijf kwart is andersom. Dat is 1, 2, 3, 1, 2. Maar dat is technisch, dat zwingt meer dan het omgekeerde. Maar, maar Per wat bedoelt u met 1, 2, 3? Als ze dus tik, tik, tik. Dus ja. 1, 2, 3 en dan? 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Dat is een, de, de zes vijfkwartsmaat. 1, 2, 3, 1, 2. En Tera, jij komt niet verder dan? Nee, zij draait het Vier. om, ze zegt 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Nou, ja, nee, het is of 1, 2, 3, 1, 2, of 1, 2, 1, 2, 3. Dat ligt een beetje aan welke soort muziek je speelt. Het is zo met uh, Take 5 van Dave Broebek. Dat is overigens ja. niet door Dave Broebek ja. is geschreven, maar door Paul Desman. Was in het begin 1, 2, 1, 2, 3. En is later gewisseld naar 1, 2, 3, 1, 2. Oh. <laughs> Terra, wat speel jij? Als figo. Al figo, Al figo. ja. Oké, okay, en, en, en, en, en, en jij was toch in dat orkest ergens in het uh, oosten van ja. het land? Nou, Noorden. Uh, noorden ja, in ja, Noorden, ja, Assen daar in die omgeving. Ja, maar weet je, Tera, ik vergeet altijd als mensen bellen. Maar, jij, maar, maar, maar, maar heb jij Pierre Kuba, ooit live zien spelen? Yes, Sea yes. Welk jaar? Ja. Dat weet ik niet, joh. Ik heb er ongeveer 25 keer gespeeld. Dus. <reserve> ja, daarom. En ik ben er ook een keer geweest. <relying> uh, uh, uh, uh en, en als je hem moet ranken als, als, als uh, muzikant. als je hem moet ranken in de, in, de, in, in de drummers, in de jazzdrummers of de drummers die we hebben. Hoe, hoe, welke plek zou je hem geven? Ja, dat zit hij maar wel heel goed. Heel hoog, heel interessant. Oké. Had je verder ja. nog iets wat je wil vragen of zeggen? Nee, ik wou even die vijf erin. En ik heb één keer in mijn leven gedrumd... in een groot klassiek werk. <lacht> en toen moest ik ook tot vijf tellen. Toen liep ik maar... in, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, En, en dus, heel... het is best moeilijk dus, als ik je zo begreep. Ja, ja, nou ja, voor mij. Ik weet niet voor Pierre, maar voor mij Ja, is het natuurlijk voor jou of is het nog moeilijk? Uh, het is voor mij niet moeilijk. Ik tel nooit, maar... Uh, het is wel interessant, er wordt mij dus regelmatig gevraagd... waarom ik over ben gestapt, of waarom ik ja, heel veel gebruik maak... van 5, 7, 9 en 11. Nou, we toch zijn, wil ik straks graag draaien een stuk in 11. Dan hebben we alles zo'n beetje wel gehad. En, en Melle, hoe je dat stuk uit 11 kan Ans het al klaarzetten? Ja, dat is, uh, Ans, staat, uh, dat staat de, de vierde uh, op het draaiboekje wat ik jou gegeven heb... het vierde stuk, genaamd Opperdous. En dan speelt Jasper van het Hof... Keyboards en barens. Okay, Dankjewel. Die gaan we, die gaan we zo Hier opzetten. Hier komt een cappuccino. Okay. Nee, maar ik zal het uitleggen. Waarom? Ja. Dat moet eindelijk eens een keer gebeuren. De vierkwartsmaat... Wacht, nee, wacht, Voordat je het uitlegt. Peter van de Leeuw. Peter Leeuw. we ga even checken. Pe Peter, hoe lang moet je ja. nog rijden? Peter Leeuw. Hallo. Lijn 10, uh, uh, Kijk of ik hem in de auto heb. Ja. Peter. Ja, hoe lang moet je nog in de auto zitten? Ik heb hem op lijn 3 gezet. Ja. Nee nee nee, ik heb, ik heb iets gedaan want anders zet ze steeds de geluid in. Ja, je mag in. toch niet bellen in een auto? Ja, hij, hij heeft de kaart kit. Zit Peter, hebben Peter Leeuw nog onder lijn 10? Uh, uh, wacht, we gaan even kijken. Ja, ja. Volgens mij gaat Peter Leeuw, ben je er? Ja, goeiedag. Oké, okay, hoe lang moet je nog in de auto zitten? Uh, nu nog een uurtje of tien Oké, okay, uh, okay, dan hou even aan, dan gooien je wat terug omhoog. Dan gaan we even dat liedje afmaken, dan komen we daarna naar jou. Goed? Oké, okay, uh, Tera, we gaan speciaal voor jou de uitleg nu geven. En ik ga ik jou vast groeten, want dan gaat hij uh, de uitleg geven en zijn plaat aankondigen. Goed? Oké, okay, doei Terra van der Heuvel. U, ja, okay. Leuk dat je hebt gebeld, Terra. Pierre, Kuba, nou, leg het uit. Uh, vierkwartsmaat. Uh, wij spelen bijna altijd in het vierkwartsmaat. Ik noem de vierkwartsmaat de missionarismaatsoort. Nou hoef ik verder niks te vertellen natuurlijk. Ontzettend saai. Nee, ik begreep het niet. Nee. Nou, <lacht> <lacht> ja, dat wordt moeilijk. De, dat is dus de, een ontzettende saaie maatsoort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Waar bijna alle westerse muziek in staat. Trouwens de Indonesische muziek ook. Huh? En de driekwarts maat, dat noem ik. Uh, dat is, is eigenlijk een wals. Ja. Uh, dat noem ik Walsheimer, eigenlijk. Ja. En dat zijn maatsoorten die, die, die worden saai als je die alleen maar speelt. Daarom speel ik heel graag in 5, 7, 9, 11. Ja. En, en uh, jij met je toch Indiaanse. Uh, Root. Roots. Roots. Want in India, tientaal bijvoorbeeld, dat ja. is de zestien. Ja. En noem maar op, in India is dat, uh, daar danst iedereen in dertien ma kwart maat op straat. Helemaal. normaal. Klopt. Maar en, ook, ook, ook in, in Brazilië bijvoorbeeld. En Turkije is negen, negen ja. is de belangrijkste. In de Arabische landen is negen de belangrijkste maatsoort. Maar, maar, maar dat komt ook weer voort uit het feit, bij India hebben ze die cita, dus je hebt ja, ook veel meer... Range, ja, ik weet niet of ik dat moet zeggen. En de tabla's, dan, ja, ja, da, ja. En de midrangan ja, in, ja. In, in, in Sri Lanka. En, en die Afrikaanse trommels. En, en dus, dus, dus, dus ik snap het. Oké, okay. dus u, daar, daar sla je in meer ritmes op, zeg maar. Ja? Ja. En dan, dus dat, en, en dan die, komt u bij 7. Hoe kom je dan bij 7? 7 nou, is 4 en 3. 5 is 3 en 2. 7 is 4 en 3. 9 is 6 en 3. Ja. En dan kom je bij de 11. En dat is een hele bijzondere. Die is 3-3-3-2. Drie, drie, drie, dus 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3... Dit klinkt ja. bijna als, als, als, als ik die Indiaanse goeroes hoor. Dan hoor ik ze bijna in uh, dit ritme. Absoluut, absoluut, natuurlijk. Uh, en, uh, nou... Ik maak dus uiteraard melodisch en harmonisch gezien... is de jazzmuziek westerse muziek. Maar ritmisch gezien komt die uit Afrika en noem maar op. En uit India en overal vandaan. Oké, en we gaan dus nu horen in 11... Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Een CD uit 1999. Barend weet het beter dan ik. Barend wanneer... Wanneer is solo-cd. He? Het CD 1996, Barend zoon. die ook in de studio is. En daar gaan we het lied van horen, Opperdoos. En, en, en, en daar speelt u de drums. Peter ja. Bas en Jasper Bas. van het Hof, keyboard. Ja. Oké, okay, en, en, en die draaien we nu. En dan moet ik luisteraar, als ik een luisteraar ben, zoals meneer De Leeuw in de auto, Peter Leeuw. Waar moet ik dan op letten? Ik moet aan die, aan die drums van u luisteren. En dan moet ik dus in mijn hoofd houden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. Ja, oké. Okay. Dames en heren, hier is het. En let op, het is bijna wiskunde, maar als je goed luistert, kan je er wat <middels> van leren. <stuken> Maar dit was nog voordat al die DJ's dit deden. D dit is tegenwoordig, die techno ja, ja, absoluut. Dus, dus u, u ja. speelt gewoon live... Wat mensen techno met allerlei apparaten doen. Wil 84 was het? Nee, nee. Dat wij het op hebben genomen, maar het stuk stamt uit SC in tijd. We hebben het opgenomen in 84. Maar dit is Armin van Buren. Laat maar horen als wauw. Goed hard zetten mensen. Ja, oké. Goed hard zetten onder het motto Scheid aan de buur. Want wij vinden nee, uit, hè? De, de plaat zelf is uitgeveet. Ja, ja. ja. Het ging ongeveer nog een half uur door. Ja. Ik dacht, ja, dan kan ik er al een <laughs> hele CD dan maken met één nummer. Maar ik heb hem op hela, helaas. Naar ik weet niet, wat het is een, nu, een minuut of twaalf. Hij zo. is tien. Tien minuten. Luisteraars, u hoort dus Barend Courba, de zoon van de legendarische Pierre Courba... die vandaag 78 jaar oud is geworden ja. op maandag 23 april. <lacht> u, we zitten live uit Hilversum. Eén kleinschoon Boris Bot is erbij. En Paul Sminia. het programma heet Pierre Courba spreekt. U mag bellen 0800 112, maar nu hebben we een heleboel mensen gebeld... en dus we moeten nu even een paar dingen gaan doen. We gaan eerst naar de Blanke Germaan. Blanke Germaan, hang je... Ja, ik ben er. Oké, okay, luisteraars, voor alle duidelijkheid. De blanke Germaan is de oorspronkelijke bewoner van dit land. En toen kwam er een tsunami aan buitenlanders, waaronder Galliërs. En meneer Courbois is een afstammeling van de Galliërs. Dus ik, meneer... Oh, oh, ik ben Hugenoot. Hugenoot, ja, ja, dat nou, ze nou, zijn wat Galliërs. Fransen, Franse. ja. even Ja, ben ja, ja, ja, ja jo, Nee, nee, nee, de Galliërs. Ja, de, ja, de, ja, de Franken, die waren in Duitsland. Ja, ja. die zijn naar Frankrijk gegaan, vandaar de naam Frankrijk. Sa Salische, Fra nee, Salische, Salische Franken, nee serieus? Ja, ja, ja. ja Zoek dan, het want, maar op. Boris, ik zal het aan de Blanke ik Germaan een, vragen. Ik... Want hij is onze Germanoloog. Oh, kom ja, maar in. Uh, Blanke Germaan, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Het Frankenrijk, hè? Het Frankenrijk. Ja, Frankrijk. dus Boris heeft gelijk. Maar goed, deze Gallier. Wat vindt u ervan? Want ik, uh, uiteindelijk zijn deze Galliers verantwoordelijk... voor de decimering van de Blanke Germaan in ons land. Ja, nou, u brengt mij in een uh, lastig schaamteval pakket... Want... Ik ben inderdaad soms niet zo vriendelijk over de galleurs... maar ja. nu heeft u al voor de tweede keer een galleur met talent in de studio. Ja, het ja. Het lijkt alsof u ja. expres doet om mij... De gediscrimineerde Germaan in dit land voor hek te zetten. Ja, ik zocht wel naar een Germaan die zo goed kan dromen als die Gallier, maar het lukt niet. Ja, ja, nee, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar Dat wilde u nog wat Want wat er bellen heel veel mensen, dus zeg wat je wil zeggen aan de Gallier. En dan... Ja, nou, ik trek het boetekleed aan. Uh, een heel inspirerende man. Wij zijn zelf meer van de maatsoort van, inderdaad, de vierkwart, de balladen van de heipaal. ...en ja, de laag van de helikopter. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat, is, dat is onze ding eigenlijk, hè. En ja, maatsoorten tellen... ...dat kunnen we ook niet, we tellen geld. Schrijven van muziek... Ja. ...schrijven van letters valt al moeilijk. Dus... ...ik, ik ben helemaal blij met deze ghaliwers. En ik trek het boetekreet aan. Ik keer mijn asbak... ...heb ik op mijn hoofd leeggestrooid. Ik heb as op mijn hoofd. Sorry. Welkom, alias. Nou, Blanke Germaan, dankjewel. Tot de volgende week. Doei. Tot volgende week. Uh, uh, uh, mag ik alsjeblieft ton, uh, Peter Leeuw uit de auto, Hans? Uh, uh, Peter zit op lijn 10. Uh, um, dag, Peter. Uh, heb ik Peter in de uitzending? Uh, lijn 9 is uh, Jacob ja, Bijl. Ik moet lijn 10 oh. hebben. Uh, ja, lijn 10. Ja. Peter, Leeuw, ben je er? Nou, ik ben er. Ah, dit is Jacob of Peter Leeuw? Peter Leeuw. Oké, okay, Peter, je zit in de auto. Van waar naar waar? Uh, vanaf Genemuiden naar Geding, Duitsland. En wat moet je daar brengen? Tapijtjes. Ja, dus een vrachtwagenchauffeur, weet je weer een bepaalde groep die dan luistert. Zeg het maar, je, ik vind Peter, jij bent de hardwerkende Nederlander. Je, je wordt wel gewoon regulier betaald, niet zwart, hè? Nee, gewoon netjes betaald. En mijn belastingcentjes worden netjes uitgegeven bij jouw programma. Ja, ik, ik vul mijn zakken schaamteloos uit jullie belastinggeld, dat is waar. Maar ik ben wel nou, de enige presentator die vertelt dat hij bruto meer dan 1450 euro krijgt om twee uur uit zijn neckclub te hier. Nou ja, en dat uit de klutsen gaat je goed af. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat zo zie je maar. Dankjewel voor het compliment. Uh, wat wilde je kwijt aan meneer de grote Pierre Courbois? Nou, ik vroeg mij af. Als jij uh, als jazz leek, ja. als ik. Ik hou van alle muziek, van klassiek tot aan hardrock, tot aan Nederlandstalig, van alles. Mm -hmm. Wat zijn nou de drie ultieme jazznummers, zodat je jazz beter leert te begrijpen? Ja. Met de manier... Ja. Kijk, dat is... dit is een vrachtwagentje, die heeft nagedacht. Ja. Want die moet de komende tien uur nog hier ja, opnemen. Ja, ja, ik zou eigenlijk zeggen, dat zijn de drie van de veertig... die ik zelf schreef. Dan, <laughs> <laughs> ik nam net een slok chocolademelk. Ik moet mijn best doen. Maar welke, welke top drie van de veertig van, de, van uw werk ja, daar zouden we zo even een themaatje van moeten laten horen. Maar er is een heel beroemd lied. En daar zegt mij de titel heel veel van. Daar heb ik ook. Ik jat akkoorden van andere lieden. Dat moet je natuurlijk doen. Dat mag ook. En het kan niet op een akkoordje. Het op een akkoordje. Maar het zijn maar hoeveel? Zeven akkoorden? Ja, dat is Don't talk about me when I'm gone. Dat vind ik een van de betere Heb je die meegenomen? Die heb ik niet meegenomen. Oké, don't talk about me when I'm gone. Don't talk about me when I'm gone. Dat is toch heilig. Even, Tom, heb jij, Tom, sorry, Peter Leeuw. Heb jij ook zo'n streaming in je truck? Of dat je iets kan opzoeken terwijl je rijdt zonder dat je iemand aanrijdt? Ja, dat lukt me ook. Oké, okay, dus Don't Talk About me. me... When I'm Gone. Don't Talk About Me When I'm Gone, ja. van Pierre Courbois. Nee, dat is niet voor mij, oh. nee, die akkoorden heb ik gejat. Oh, oké. Okay, maar dan. ik heb... Nee, <laughs> ik wil... Uh, ja. Er is een nummer, dat heet Seven. Nou, de naam zegt het natuurlijk wel. En daar heb ik gebruik gemaakt van het schema van Sweet Georgia Brown. Oké, okay, het nummer heet Seven. Wat heb je meegebracht? Die heb ik meegebracht. Seven heb ik... Ik ben even aan het bladeren voor Ans. Oké, okay. nee, die gaan we nog niet draaien. Nee, we, we nee, maar dat kan... Peter, dat gaan we zo doen, want er komt een columnist... die gaat jammeren over China. Ja. En die vind ik dat ook in uw grote show... dat hij moet blijven hameren op de mensenrechten. Dus ja. we gaan het volgende doen, Tom. Uh, Peter Leeuw. We gaan het liedje Seven draaien voor jou. Dat je kan weten dat is één van de liedjes... die je moet hebben gehoord. En welke twee anderen die we niet we gaan draaien... We, we hebben er alleen don't, don't talk about me when I'm gone. En een ander nummer waar ik helemaal weg van ben... is een nummer dat heet Solar. Uh -huh. Geschreven door Miles Davis. En dat mm. is een heel merkwaardig nummer. Want uh, een blues schema heeft nou. altijd twaalf maten. En dit nummer heeft ook twaalf maten, maar is geen blues. Dat is een bijzondere zeldzaamheid. Maar Miles Davis, ik heb hem één keer in het echt zien optreden. Ja. En wat ik dus nooit snapte... Ik heb zelf een schilderij van hem gekocht. Kunt u nagaan hoe gestoord ja. ik ben? Iemand had een schilderij gemaakt. En. Maar het, het, het, het, ik heb die man één keer gezien... en het leek alsof hij buiten... Was. Dus hij, de, de, de, de, Voordat hij optrad, ik weet, heb je ooit met hem opgetreden? Barend, heb je ooit met hem nee, opgetreden? Nee, nee, nee. Maar wel naar hem gekeken? Dat ik hij ja, heel vaak, veel natuurlijk. Een grote held. Ja, maar als je naar hem keek, als hij niet op dat podium stond, ligt hij totaal afwezig. Ja, ja. Het, uh, had zijn momenten, ja. Ja, dus en, en, en ik, ik, ik weet volgens mij, was het of in de Melkweg of zo, was in Amsterdam ergens. En die gast komt, jongen, en die speelt me een, een, een, een aantal slagen, meneer Koer, waarvan ik denk, dat kan niet. Hij hey, maakt dingen met die totaal niet klopt Ja, dat klopt, dat is dus zo niet. Ja, ja, dat dan dat dan dan dan dan Ja, dat dan Dat is dan dan dan dan dan dan dan dat kan niet ik heb van u slagwerk gehoord. Peter, hij sprak over die 1, 2, 3... 1 Maar ik heb slagwerk gehoord dat u doet 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1... Ik dacht ja, maar dat kan niet. Dat is eigenlijk fout, maar het klopt goed. Ja, en dat gebeurt in die spaarzame momenten... waar ik het straks over heb gehad dat je uittreedt. Ja. Dan, dan, dan speel je. Klinkt lullig, maar het is toch waar. Dan speel je op de automatische piloot. Zoals ja. ik. Je kent iedereen. Je hebt wel eens s nachts van Groningen naar huis gereden... en je weet volgende dag niet meer hoe je gereden bent. Ken je dat? Dat was de tijd toen ik nog met de klok op neemde. Dat, dat was geen bruin. Nee, dat is niet nee, maar je weet precies wat ik bedoel. Dan werkt en, ja. de automatische piloot. Ja. doe je alles goed. Ja. moet je niet over verder over nadenken. Mm -hmm. Dan maak je geen fouten. En dan gebeurt er iets. Nou, dat, dat, en ik denk dat Miles Davis die gaven had om dat iedere avond te kunnen. Of, ja. of, of uh, meer dan wij misschien wel. Hè? Ja. En uh, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, misschien uit Afrika of zo. Geen idee. Nee, maar bijvoorbeeld Check Korea. Maar die heb ik nooit live zien spelen. Maar ze platen. Want kijk, het vervelende bij die platen is. Je, je, je kan dat niet. Maar kijk, ik heb, de mooiste jazz heb ik gezien. of de mooiste muziek is altijd live muziek. Ja. ja. Want dat gebeurde. De, daarom vond ik Michael Jackson's shows niet. De shows van Michael Jackson waren gewoon herhalingen van zijn videoclips. Ja. Maar als je naar Bruce Springsteen gaat. Die, die, die speelt variaties van liedjes waar hij en dingen doet. Dus, en dat, dat, dat vind ik live. Ja. Improvisatie. Ja, ja, daarom kan ik niet naar de Rolling Stones kijken. Vind ik, die vind ik rip-offs, oplichters. Waar, waar ging jij vroeger naartoe dan? Ja, dat vraagt Boris al zo vaak. Als, als, als, ik, ja, als, ik, niet, nou als ik niet zelf op, op. op, op ja. tournee was. Ik, ben, uh, uh, uh, uh, ik kan me heel goed herinneren een concert van Zappa in Hamburg. Wow. Ja, Frank Zappa. Ja. Dat Nog was, is een goede tijd. En s'middag, dat was heel goed gedaan. En, en, en uh, Duitsers zijn soms uh, toch redelijk intelligent. Ze <laughs> dat <laughs> dat zijn zeggen. vaak heel redelijk. Als u kijkt naar de auto's die ze maken. Ja, oh ja. Toen, ik, toen ik pas in Nederland kwam, Met de was de zingels, dat. Grap, ja, maar toen ik pas in Nederland kwam, was de grap altijd die ik tegen mijn witte vriendjes maakte op de futs toen ik studeer. Ik zeg, jullie zijn gewoon net als Duitsers, maar alles iets minder. In voetbal, in auto's. <laughs> <laughs> ze werden kwaad. Ze werden kwaad. Ja. En die draaien s'middags dus de. 2.000 motels ja. en s'avonds een concert en dan kon je dan in hamburg was het weer ik was heel veel in hamburg dan kon je een gezamenlijk kaartje kopen ja. voor de film smiddags en concert s'avonds ja. en daar, daar was ik uh, ik heb het jou pas verteld, Boer. Dus een paar dagen daarvoor ben ik naar Captain Beefheart. Ja. Waar ik een, een, een enorme ja, liefhebber van... Don van Vliet. Don ja. van Vliet, is een ja. Nederlander. Nou, hij nee, is, nee, Amerikaan met een Engelse naam. Ja, hij hij is, uh, is nog niet zo lang geleden overleden. overleden. Ja, ja. En het stuk Rock Around the Cock is eigenlijk geïnspireerd... ook op Captain Beefheart. Zo. Uh, Luisteraars, uh, we gaan het volgende doen. Uh, uh, uh, na Wilbert Steufbergen gaan we het liedje 7 draaien. Dan gaat alles het klaarzetten. Uh, uh, Wilbert Beder. Wilber, stuif bij. Ja, nou, Prem. Ja, luisteraars, zelfs de grote Pierre Courbois-spreekshow onderbreken wij om een podium te geven aan de man. Die als een Donkeyshot strijd tegen de schandalige schending van mensenrechten in China... waar niemand het over heeft, terwijl we allemaal onze bek vol hebben... van hoe fouten allemaal waren met de nazi's... en de enige persoon die de vinger op de zere plek blijft leggen... is Wilbert Stuifbergen. Daarom, luisteraars, geeft dit programma een podium aan de gekkies. Hier is onze eigen Donkeyshot die onvermoeibaar strijdt... voor zijn medemens in China, Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, dames, heren ook... Er zijn nog wel meer mensen die wat doen, behalve Wilbert. Vandaag veel muziek bij Heer Radekejoen. En ik, ik begin over de toon. Prem vindt namelijk dat ik veel een verwijtende toon aansla. En zo mijn doel voorbij schiet. C'est ton qui fait la musique. Nou ben ik het niet helemaal, of vaker helemaal niet, met Prem eens. Natuurlijk vang je meer vliegen met stroop dan met azijn. Maar om nou bijvoorbeeld te gaan slijmen met Olympiërs... als Maarten van der Weijden en Ranomi, die zwemmen in de leugens... sorry hoor. Prem zit via het judo in die topsport. Dus van hem hoort u juist geen onvertogen woord. Maar toch, hier een andere toon en muziek. U hoort zo de arhu, een tweesnarig instrument. Hoorden van de week een Chinese man zeggen dat China alle spiritualiteit aan het vernietigen is. De muziek die u net hoorde komt van Shenyun. Een show met traditionele Chinese muziek, dans en prachtige klederen. Uit traditie van soms wel 5000 jaar oud. Het geheel wordt uitgevoerd door Falun gong Als een zacht teken van leven. Dit is namelijk de cultuur die in China wordt vermalen door de communisten. Bij Shenyun wordt midden van de muziek en dans... ...een paar maal een korte, lichte scène gespeeld. waar de vervolging van Vanongong wordt aangestipt. Met een goede afloop. Ik heb zelf deze show, die elk jaar vernieuwd wordt... ...vanaf 2008 soms zo'n acht keer wel gezien. En elke keer weer was, ik wa was ik aangenaam verrast. Bijvoorbeeld door de mooie choreografie van de dans. Of de klanken van de arhu, zoals u die net hoorde. Dan zult u zeggen... Ja, wat bereik je nou met zo'n show... in het licht van de verschrikkingen die in China gebeuren? En toch beschouwt het Chinese regime deze show als gevaarlijk. In het verleden werd bijvoorbeeld een lid van het gezelschap in China gearresteerd... omdat die persoon beoefenaar van Gong was. In Brussel werden affiches van de show weggehaald door Chinese studenten... omdat ze te zien zouden zijn voor de Chinese president. En afgelopen week berichtte trouw dat de ambassade van China het nieuwe Luxor te Rotterdam had gevraagd de show af te lasten. De show is daar namelijk twee keer te zien, op 15 mei. En ook twee dagen in Breda, op 28 en 29 april. China doet dat vaker. Men is kennelijk bang voor een beetje traditionele Chinese cultuur. Officieel volgt men het Marxisme, maar de praktijk toont de ergste vorm van kapitalisme. Onder leiding van de net gekroonde Xi Jinping als absolute vorst. Jammer dat er nog geen foto is van Xi met onze kroonprinses Amalia. Maar goed, dat is weer een sneer die slecht valt, volgens Prem. Wilbert stopt toch met het razen als een olifant door de Chinese porseleinkast. Nee, dan Mark Rutte. De man die niks over het onvertogens meer zegt over China. Hij had onlangs namelijk 165 Nederlandse bedrijven mee, op handelsmissie. Dus bakte hij zoete koekjes bij de Chinese thee. Mark Rutte is immers minister van Algemene Zaken. In de eeuwige echoput blijft Van Algemene Zaken over... zaken, zaken, zaken. En tijdens de theeceremonie achter de schermen, laat Mark... u weet wel, de man van... plur Laat de poeslieve Mark één keertje het woordje... Mensenrechten vallen. Maar ja, Chinezen zijn geen mensen. Dus hoe kan dan in godsnaam mensenrechten op een Chinees van toepassing zijn? In tegenstelling tot Syriërs, dat zijn wel mensen. Dus als daar een al dan niet gifgasaanval plaatsgrijpt... dan hoort president Assad te worden berecht om het vermoorden van zijn eigen volk... Maar voor poeslieve Markje Dutte is een Tibetaan of Gong geen mens. En wel vanwege de zo net gemelde 165 argumenten die meereisten in het kielzocht van onze poesliefhebber. Dezelfde redenatie had de ambtenaar van de gemeente Stadskanaal die mij opbelde om uit te leggen waarom zij geen verbod konden opleggen tegen de expositie Real Human Bodies. De ambtenaar vond het tamelijk ongepast dat ik de dode Chinezen vergeleek met Anne Faber. Want Anne Faber is een mens en wel een Nederlandse mens. Er zijn in Nederland duidelijk nog landgenoten die het begrip discriminatie nog niet doorhebben. Tot slot als u in tegenstelling tot Rutte en die ambtenaar uit Stadskanaal wel iets positiefs wil doen, bezoek dan Shenyun. voor een blik op de pracht van de Chinese cultuur. De kaartjes zijn wel prijzig, vanaf 75 euro. Meer details op de site www.shenyun.com of bel het Chassé Theater in Breda of het nieuwe Luxor te Rotterdam. Dan zal de Chinese ambassade zeer blij zijn. En nu weer, Prem. Vier, vijf, zes, zeven, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. En het liedje heet dus Seven, Seven. van Pierre Courbois... met op gitaar Barend Courbois. Nee, Barend speelt nee. hier niet meer. Wie speelt u? U ja. en? Mijn, mijn toenmalige quintet is dat. Okay. Erik Vloeimans zit erbij. Erik Vloeimans ook. Ja, Oké, okay, ja, wat ja. leuk. Ja. Seven op Hilversum 1. E. U wilt het niet geloven, maar zitten hier in de studio... iedereen, zo'n zo barend Courbois... die zit dan de contrabas na te doen. Een klein zon. De Boris, die zit daar helemaal, jongen, van 21 jaar. Ah, meneer Courbois, wat goed zeg. Ik wat moet, lekker. Mag ik nog iets vertellen over Je mag alles vertellen. Sweet Georgia Brown, hè, ja. een bekend stuk. In de oorlog, hè, ja. dat weet ik van mijn vader... maar ik weet het zelf ook nog een beetje... mocht ze geen Engelse namen gebruiken. Ja. Toen heette dat stuk... Uh, Zoete George de Bruin. <lacht> Georg. En in het, voor het Duits heette het Suze Georg der Brune. Ja, En zo, dat waren al die nummers in de oorlog. Ik kreeg uh, andere, andere, andere titels. Okay, we moeten snel, want het is, het is nu, luisteraars... al bijna 14 minuten voor tweede tijd vliegen met een uh, Jacob Bijl uit Ede, goede nacht. Ja, goede nacht. Sorry dat u zo lang moest wachten, 26 minuten al, maar uh, het loopt alle kanten uit. Zegt u het maar. Nee, maar dat maakt niet uit. Mijn vader is dat wel waard. Bent u Kunt u er... mij horen, want ik hoor mij, ik hoor mij dubbel. Ja, dat is iets wat op deze nieuwe alleen ligt. En wij horen u heel goed, maar is Pierre okay, Courbois uw ik, vader? Oké, ik ga gewoon door. Ja. Uh, mijn vader was een groot fan van Pierre Coubois. Is zelfs op zijn woonboot geweest in Arnhem. Uh, ik woon in Ede. En, uh, Pierre Coubois, die uh, speelde ook af en toe in Arnhem. En papa was vol lof over Pierre Coubois. Want papa speelde in twee orkesten in Ede en Arnhem. De Nightbreakers. Oh, ja. Ja, ja. Ja, oh, fijn. Ja. Dankjewel van Tony van Assel. Ja, zeker. ja, En Jan de Ronde. Ja. En de musicmakers van Krijn Nagel. Dat zegt me minder. Nee, maar de Nightbreakers misschien wel. De Nightbreakers wel, ja. Maar en... zat Peter Krijnen toch? Oh, Peter Krijnen zat toch ook in de Nightbreakers? Nee, Peter Klein een jaar later. Oké, okay, oké. Okay. Toen is papa eruit gegaan. Ja. En wat is papa's voornaam? Uh, ja Jaap Bijl. Ja, ja. ja. En ja. wat speelde Jaap? Trompet. Ja. En uh, misschien weet meneer het nog wel. Papa speelde O, mijn papa op zijn hoofd. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, weet u nee. niet meer? Papa nee, nee, ging dat, dan op zijn hoofd staan... Dat weet ik niet meer, nee. ...en speelde dan O Mijn Papa in Geweldig, <laughs> <Muzes> <laughs> ja. In sacrum. In sacrum. ja, natuurlijk. En dat wilde ik even zeggen, want dat heb ik ook met de VPRO besproken... met Jair Stijn. Met wie? Ja, maar ja, we gaan nu allerlei namen gooien van mensen bij mislukte omroepen. Maar het ging erom, <laughs> het ging erom dus dat uh, papa Jaap nee, trompet ik, speelde. Ik, en hoe oud zou papa Jaap zijn uh, als hij uh, nu nog uh, leefde? Papa is vorig jaar overleden... en heeft vorig jaar nog de gouden microfoon geworden op de MS Amsterdam. Oh, wat leuk. En hoe oud is ik, hij geworden? 97. Zo. Zo. Dat moet ik nog ik, maar zien te halen. Ja, en als wij, gaan duk, duk, als wij gaan duck de goen dan vinden we wel materiaal over... Ja, ja, bel. ja precies. Ik zal, ik zal geen naam noemen van de cruise maatschappij. Maar daar heeft hij dus de gouden microfoon gewonnen. Oh no, jaar. Da, dan moet je nu de naam noemen. Holland-Amerika-lijn was dat. Ja, oké. Holland-Amerika-lijn, de MS Amsterdam. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Hé hey Jaap, dankjewel. want we moeten nog naar onze dichter Janus. En ik moet Ton uit Delft over in 20 seconden eruit gooien. Maar heel lief dat je hebt gebeld, Dankjewel. Ik ben zo blij dat ik dat voor papa gedaan heb kunnen. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. je Doeg. Oké, okay, dag. Daag. Dag Jaap, bye dag bye. Ton. Bye. Goedendacht, heel, Ton. Hi, Todd, zeg het ik maar. Heb, ik wou vertellen, nou, ik heb 10.000 nummers van, van Yes. Ik heb alle platen van Yes. <laughs> van Yes? Van, van de band, Ik heb 500 OP's van Yes. Je, ja, van Yes van, LP's. Van, van, van Count, Count Basie, Jack Ellington, ja. James ja. Brubrick. Ja, Oké, maar, maar, ik zit, zit okay, maar het plaat. is 11 minuten voor 2 ton. Heb je nog iets wat te ja, vragen ja. aan meneer Courbet? Of wil je ons even vertellen? Ik weet ja, dat je graag op, over jezelf praat, maar. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Maar op, op wat voor plaats is hij? Ik, ik zit aan een uur te zoeken. Ik zeg een plaats van hem vinden. Ik heb toch wijk bewonderd. Uh, hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel platen heb je, cd's, uh, uh, lp's, heb je uitgebracht? Uh, meer dan 100. Shh, vier, vier. Nou, laten we het op 80 houden. Oké, okay, 80. Dus dan ik ga je ophangen. Dank je wel. Uh, je hebt tachtig. Ik heb een... Ik ik he kijk op mijn website. Daar staan ze oh, ja. allemaal op. PierreCourbois.nl Ja, PierreCourbois.nl Iedereen, dat gaat ik, ik heb een dichter. En die is ook een muzikant. En die is een bohemian. En ik ben benieuwd wat de dichter over u te melden heeft. Janus Beider. Een hele goede nacht. Oké, okay, dames en heren. Ik ben heel benieuwd wat onze. En ja, trouwens, gefeliciteerd. Ik was in jouw start vanmiddag. Ik dacht nog om je even te bellen. Maar je weet hoe ik dan ben. En uh, ik was in de Keupman. Uh, uh, ga. Ja, en, en, en ik ben een sportaat. Ja. En, en we gaan. Vernoord gaat volgende week zorgen dat jullie van ze winnen. Zodat jullie erin brengen. Dat gaan wij voor jullie doen. We hebben de beker alles op. Maar goed, dames en heren. Ja. Hier is onze huisdichter Johannes Janus van Goch. Heel veel Vannacht een ode aan een ridder. Ze noemen hem wel Ridder Pierre. Jazz Ridder Pierre. De babysitter van Van Halen. Jazz Ridder Pierre. Die met legendes zich mocht meten. Vrije geesten, dan wel nozems. Die ze zodra de invloed van muziek gekozen was. Verboden platen rock around the kok gingen verkopen, ook al was het album streng verboden. Ridder Pierre, die ons edels smid floreerde, maar ook wist dat er in Schoonhoven niets viel te ambiëren, dus vertrok naar Parijs en zich daarmee niet vergist, al is Ridder Pierre nog wel op zoek naar de oorbellen van Rita Reis die hij edelsmede in het verleden. Deze zijn nog dan vermist. Ridder Pierre, die wist het wel... Een jongvrouw viel er op zijn spel, slaagde kumas, uh, summa cum waarmee, waarmee het grootst delen Ripper onverdend de wereld in boompauke slaging verslingerde jazz. Is toch ook maar wat spelen met ritmes? Op tonen, op uh, rusten, rusten. Die net evenwel net qua dissonantie elkaar kort kusten. Verleggend lusten van jazz, jazzritter... Ja, daar waren we weer. Zich over de globen, net als zuurse Georg de Brouwer. Dat deed, heb ik me niet vergist. Maar godverdomme, volgens mij zijn Rita Rees oorbellen nog altijd vreselijk vermist. <lacht> Jazz Ridder Pierre is een gemene delen. Een gelichte geest, een vernieuwer, een onbegrijpbaar speler van het slagwerk... en alles daarop het vond mee verlichten. En daarmee verblijven zoveel. Dames en heren, dit is een ode van mij vannacht aan Ridder... nee, Jazz Ridder Pierre, de babysitter van Van Halen. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, goed. Nou jongens, ja. je moet hun gezichten zien stralen en lachen. Dank je wel, man. Dank je wel, man. Tot de volgende week. Nou, het is een geweldige nou, ja, fantastisch. De, de, meneer Courvois, we hebben een probleem. Het is 1 uur 52.06. We <laughs> wilden nog één liedje draaien. Dus we gaan, oh, ja, Kom je meteen vertellen wat de nachtkekers is? Daar komt Martijn Gremius, want dan kunnen we dat meteen gehaald hebben. Dat is collega Martijn Gremius. Hij gaat oh, hier naar oh, nachtkekers oh. presenteren. Meneer Courvois is jarig. Oh, Hij is ja, 78 ja, jaar. Well, wat well, heb well. je in nachtkekers vandaag, Martijn? Uh, ja, ik had het grote voorrecht om uh, twee uur lang te mogen rondlopen in een museum waar vet en niemand is. Het Rijksmuseum van uh, Oudheden bestaat 200 jaar. Mocht ik uh, alleen rondlopen met een paar conservatoren natuurlijk. Maar er was verder helemaal niemand. Hoe dus heb on... je dat weer voor elkaar gekeken? Ja. Jullie van ja, de Cairo, NCRV, alleen mensen omgekocht? Nee, niemand omgekocht. Gewoon een uh, uh, leuke afspraak gemaakt. Uh, afgelopen maandag we daar, ben ik daar en geweest. En hoe laat dan? S'avonds ochtends? Uh, overdag, ja. Uh, gewoon overdag. Het, ze zijn maandag gesloten. Oké, okay, en dan heb je je eentje in het Museum van de Oudheid... in waar zijn die leden? Uh, in Leiden, ja. ja heb je daar rondgelopen ja. in die collectie... en mocht je ook met je vingers al alles zitten? Ja, dat, dat hoor je zo meteen wel, of ik eraan zit. Oké, okay, <laughs> nou, dat, dat, dat... ik ga en, en praat je dan... beschrijf je die ook die, die kunstwerken die je ziet? Ja, zeker, zeker. Maar en, natuurlijk ook wel met de directeur en conservatoren... En, uh, maar gewoon het helemaal alleen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder... dat je al die prachtige Romeinse... Mag ik je uh, een tip uh, geven? Volgende keer moet je zeggen live vanuit het Museum van de Oudheid... Ja, maar dat kost weer geld en dan zo op de radio... Dat uh, is maar leuk, leuk. Ja. Het uh, is dagkeekers hierna met Martijn Gremius. Meneer Courbois, u mag zeggen wat het laatste liedje wordt. En uh, uh, uh, dan gaan we ernaartoe praten. Ja, het is, we, hebben, we, hebben, we hebben nog uh, zeven minuten dus, zeg maar, van uw draaiboek. Welk liedje? Luisteraars, u moet zijn gezicht zien. Hè? Kijk, zo meteen. Het, oh. het laatste liedje. Ja. Uh, terwijl u nadenkt, uh, uh, uh, Barend, wat, wat, wat zeg je nou... Uh, dat, nog, dat we nog kwijt moeten over jouw vader? Maar zegt, dat moeten jullie nog weten. van. Want je zei zo net, dat moet ik nog even vertellen. Of met iemand aan Coltrue. Coltrain oh ja, had ja, gespeeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt met Coltrane gespeeld, hè, pap? Ja, ja. ja. Maar, kom maar, Hans. Welk liedje, welk liedje moet komen? Met, gewoon, het, gewoon het, laatste. Neem, neem gewoon het allerlaatste. Wat okay. het lijstje staat. Ja, dat ja. was in, in, in, in de Blue Note, in parijs. ja, hè? Nou ja, ja. het was zo. Kijk, uh, uh, in de Blue Note had je voor al de voor de luisteraars die weten, Coltrane is een soort godheid in ja, de in ja, de jazzmuziek. Ja, ja. Ja. Uh, uh, de, ik, daar speelden altijd twee groepen. Dat was de band van Kenny Clark en ik, het quintet van Kenny Clark. Een van de beroemdste drummers waar ik les van ga leren met brushjes spelen en zo. En er was een zogenaamde vaste ritmesectie. En de vaste ritmesectie. Linker de telefoon gaan, maar we gaan geen bellers meer nemen. De vaste ritmesectie speelde met mensen die toevallig in Parijs waren en voor drie of vier dagen gecontracteerd werden. En Coltrane heeft één avond meegespeeld. Oh, wat gek. Ja. Hoe was het? Uh, de, nou, er waren Ontzettend rare verhalen over die man. Dat hij flink aan de drank zat en zo. Hij dronk trouwens overigens alleen maar Franse melk. Hij was dol op Franse melk. <lacht> <lacht> en het merkwaardige was. Daar kan ik nog steeds niet begrijpen. Hij had geen saxofoon bij zich. <lacht> en hij leende een saxofoon van de saxofonist uit de band van Kenny Clark. Maar er was een ander. Ik ben geen saxofonist. Ik kan er niks over vertellen. Maar het was een ander merk saxofoon. Waar de kleppen anders zaten. De ja. taafkleppen. en zo. Daar had hij verschrikkelijk veel moeite mee. En dat vond ik wel leuk, dat zo'n grote man ja. uh, he, ja. daar zo vreselijk veel moeite mee had. En uh, met Cor Tuiner, een van zijn pianisten, die kwam een paar dagen later... En wat ik heden hele dagen nog steeds niet vergeten... is het feit dat alle pianisten klaagden over de vleugel in de Bruno. Ja. Dat het zo'n slechte vleugel was. En hij kwam binnen en hij speelde op de ding. En zei, wat een geweldige piano. <laughs> dat een ja. zeer, maar, dat ik moet u zeggen, er is iemand, Roland Rovers... die heeft nog nooit getwitterd over dit programma. Ja. Nog nooit. En die zegt... Wat een heerlijke uitzending van Zwarte Priet Praat uh, uh, Radio 1. Meer van dat. Dus ik heb twitteraars... Oh ja, hier, An Anbert Smedes ook nog nooit getwitterd. Waarom is de videostream van de iPhone-app mono? Ten eerste, Anbert Smedes, ik weet niet eens dat we een videostream hadden. Ik wist ook niet eens dat hij voor de iPhone-app was. En ik wist niet dat hij mono was. Want wij, u moet gewoon naar de ouderwetse radio luisteren. Ja. Dan is dat uh, het beste. Want ik, ik, ik, ik luister nooit. Maar ik weet het niet, Anbert Smedes... Ik, dat, dat ze echt... Daar heb je geen verstand van. Meneer... Uh... Courbois, ik, moet we gaan, want ik ga de afkondiging skippen, luisteraf. Ik wil u wel alleen zeggen dat te de technicus... Hoe noemen we dat? De knopjes Smurf. De knoppen, smurf. De knoppen smurf. Nee, nee, in dit geval de knoppen Smurf. Ja, de ja, knoppen ja. Smurf. Finn vannacht was Ans Beentjes. Ans, Dankjewel. je ja, wel. Ja. Uh, Lieke Kuipers <lacht> de telefoon. Mijn gast vannacht uh, uh, was Pierre Courbois. De grote Pierre Courbois die 78 jaar is geworden. En ik geef u alvast mijn cadeautje. Dat is het boekje die ik in 2009 heb uitgegeven. Berend, ik heb er ook één voor jou. Oh. Oh, en ik heb en jij en je krijgt. oh dankjewel ja en dit is voor jou en dit oh. is voor oh dankjewel worden. dankjewel, dankjewel. dankjewel. en uh, ja, ja. ja u en u ik en kreeg, ik heb een boekje voor jou ja Pierre Courbois, ri Co, en dat zit zitten alle liedjes in of de ja. teksten ja, wat, wat zit er... Oké, okay. en dan moet ik je nog heel snel meelezen. Oh, uh, uh, het, uh, het is dat jij het ans buitenbeentje van de Nederlandse omroep bent, Prim. Want anders zouden de linkse omroepen jou nu moeten bekronen met de tegel. Want de uitzending van vannacht heeft werkelijk een maatvoering... die alleen maar past bij jou, gast Pierre Courbois. Ik kan niet wachten om morgen hier in Berlijn... naar het grootste multimediale koevoerhaus in de Friedrichstraat te gaan... om het werk van Pierre Courbois te bemachtigen. Dat zal zeker lukken, want ik heb inmiddels begrepen dat jouw gast ook een grootheid in de Berlijnse jazzkringen is. En ook dankzij jouw solo-optreden af en toe prem is deze uitzending nu aan een parel... waardoor Goudsmit en muzikus Pierre Courbois nog meer is gaan schitteren. Muzikale groet uit Berlijn van Job Sira. Nou, Leuk. kunt u nou, kijken. Is goed. Nou, wat is het laatste liedje wat we dat nog heet, hebben? We nog dat heet gong, dat speel ik voornamelijk op Gongen met Polo. de Haas samen, een duo. Op een twee, plaat. He? Met een duo samen met z'n tweeën. <laughs> <laughs> en, en ik heb hier vier imitatie-Balinese gongen bij me. En het leuke is, ik neem uit concert andere gongen mee. En ik vertel nooit aan Polo hoe de stemming van die gongen is. Wanneer is uw volgende optreden? Uh, mijn volgende optreden is helaas, pas na de zomer, met. Huh? Waar? Uh, weet ik niet zo okay, uit. Oké, maar lopen. na de zomer, we uh, gaan naar de website. Uh, uh, ja. meneer, ga naar website, Courba, en, Meneer Courba, ik moet u zeggen, ik maak dit programma zo lang. Ik heb bijzondere gasten, ik heb bijzondere avonden. Ik heb veel muzikanten te gast gehad. Ronald Snijders te gast gehad en mm -hmm. alles. Ik vind het altijd een eer als een muzikant komt. Maar dat u op uw 78e verjaardag bent begonnen hier in Hilversum, in mijn studio. Ben ik u zeer erkentelijk voor? U heeft mij een, een, een, een genoegen gedaan wat ik uh, nooit zal vergeten. En het is. Uh, dankbaar dat ik hier uit mijn nek mag wonen met mensen als u. Dit land is een gaaf land en dat is echt door mensen als u. Dank u wel. En we eindigen luisteraars, zo meteen nachtkijkers, met de grote Pierre Courbois op de gong. Dank u wel. Ja, Tot jij... volgende week. Leef op Pierre Courbois. Zegt u maar. Ja, leve jij je ook. Heel erg bedankt. Wij hebben het zeer naar onze zin gehad. En we gaan met heel veel plezier rijden we weer naar Arnhem. Oké. Okay. Namaste. Ja. dag.